Met Met nu GFM in...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 that phone in your lap and you hoping but them people never call you back but that's just how the story unfolds you get another hand soon after you fold and when your plans unravel in the sand what would you wish for if you had one chance so we're playing airplane sorry i'm late i'm on my way so don't close that gate If I don't make fat, then I switch my flight And I'll be right back at it by the can end of the night Can we pretend that airplanes in the night sky Like shooting stars, Sh stars. I can really use a wish right, right, right now. now Wish right, right, now. right now, wish right, right now. now Can we pretend that airplanes in the night sky Like shooting stars, Sh stars. I can really use a wish right, right now. now Wish right, right now, wish right now Yeah, yeah Somebody take me back to the day Before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank.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 Ja, je hoort armen van Buren vs. Sophie ellis Baxter, Not Giving Up On Love, een nieuwe van armen van Buren van uh, zijn nieuwe album Mirage. En dan horen we onze gezellige filler. Wie gaan wij bellen? Robby, vertel het mij eens. Of Tony. Eén van de twee. Heel Erik. Erik, Erik wie? Erik Bunnick, dames en heren. Erik Bunnick, en uh, ik ben benieuwd. Erik Bunnick, uh, werkt de telefoon al, Rob? Rob is aan het bellen. Erik Bunnik, uh, hoe zijn we aan Erik Bunnik gekomen, jongens? Kunnen jullie een korte inleiding geven? Vertel, Robby. Zijn, hoe zijn wij Erik Bunnik tegengekomen? Oh ja, via Marktplaats, hebben we iets over hem te horen gekregen. ongeluk heel gewoon was. Ja. Oh, godverdomme. Ja. Niet Robbie. Ja, is het dag, dag. Dag. Nou, ja uh, hoe heet het? Uh, Erik die heeft een reactie geplaatst op. Oh, uh, de gezelligheid. Ja. Wij hadden. Nee. Maar hm. ik moet dingen van jou uitleggen, ik kan niet alles, ik ben geen vrouw. Godverdomme. Je kan niet multi. Nee. Nee. Maar waar zijn we ja. hem dus via een aan hem tegengekomen? Want waar had, er, waar had hij dan ook weer een reactie bij geplaatst, en wat was het nou? Bij die rekenmachine. Bij ja, die rekenmachine, die zal wel veel dat vrienden hebben. Die zal wel veel vrienden hebben nou. Ja, ik denk het wel. Ja, nou, onze Dennis van de Ven heeft toen ook heel veel vrienden ermee gekregen volgens mij. Nou. Ja, heel veel vrienden. Ik denk dat jij binnenkort maar een marktplaats zegt Mike. Nou ah ja, dan, uh, dan, ga ik wel, dan moet je mijn huid wel duur verkopen, hoor. Jouw huid? Ja. Ah. Ik, ik verkoop gewoon kip onder jouw naam. Oh, ander knopje. Oh. Daar, daar is hij alweer. Wat is dit? Ik ja. hoor een hele enge voicemail, volgens mij. Hij nee, is, dit is een voicemail. <laughs> oh, oh, oh. Erik, Erik, hoe kun je... Hallo? Jo? Erik? Dit is een voicemail. Oh, oh, oh, oh. Gaan we nog een poging wagen? Dit we proberen het nog even één niet. keer, dit is, dit is niet leuk dit. Erik, wat ben jij toch een flauwe jongen. Nou, en we zijn Erik zijn we natuurlijk tegengekomen via Mark Plaatsen. Hij heeft daar zijn handjes zeker misschien uh, gescoord. Want hij heeft er ook nog een reactie bij geplaatst. En uh, ja, we precies van, ja, we moeten toch eens even weten, uh, heeft dat bij hem ook gewerkt? Voor onze eigen Dennis van de fan heeft dat natuurlijk helemaal perfect uitgepakt. We gaan eens even kijken. Kijk jij even. Joke Bruijs. Ja, Hoe hoorden jullie dat namelijk? <laughs> Joke Bruijs. Even kijken hoor. Doet hij al wat? Gaat hij over? Zij wat? nemen u mee terug in de tijd. Doet hij wat? Doet hij wat? Zij nemen u mee terug in de tijd. een leuke filler, uh, Robby. Ja, hè? Ah. Wacht even. Ik ga even kijken of ik boven even wat kan regelen. Want uh, misschien is er wat met de telefoon. Ik ben zo terug. Hij is zo terug. Ja, nou, Zet er, dan, zet er maar even snel een nummer in. Zullen wij eens even snel een nummer erin zetten? Wat gaan wij luisteren dan? Eens even kijken. Nou, ik zie het al. Wij gaan eens even luisteren naar Kelly Rowland featuring David Guetta. Kelly Rowland is weer helemaal terug van weg geweest. Ze heeft een nieuw nummer opgenomen samen met David Guetta. Ja, wie heeft met hem niet samengewerkt in de afgelopen tijd? ja, Kelly Rowland dus en uh... met... oh, oh, wacht! Er wordt gebeld. Er wordt gebeld, er wordt gebeld. Oh, neem jij hem eens op? Ja, hallo. zand Zandvoort, Knockout uh, knock FM, zegt u het maar. Ja, hallo. Erik, ja, ben jij het? Ja met Erik, Ja, jullie hadden gebeld. Ja we hadden gebeld, je namen alleen niet op, we schoten al in de stress. Ja nee, ik eh, drukte op een knopje. Ik drukt op het verkeerde knopje, Erik, ja, Erik, maar met Erik. Ik drukt op mijn huis ook bezig. Aha. Uh -huh. Dus uh, ja, ik drukt het per ongeluk op het keer knopje. Met die knoppie. nieuwe rekenmachine natuurlijk, ja. Heb je hem echt gekocht? Ja, ik heb hem echt gekocht. En Erik, heb je al heel veel? hoeveel vrienden heb jij nou gemaakt? In de tussentijd. Geef even een ja. voorbeeld via, via huis bijvoorbeeld. Ja, ja ik heb uh, oproepen uh, via huis gedaan. Ja? En uh, ja, dat uh, ging wel uh, lekker eigenlijk. Oké, okay, en uh, ja. vertel. Be beetje veel vrienden erbij? Nou ja, een uh, stukje op. Uh, wat zou het zijn? Vier of zo? Is dat voor je? Uh, hoeveel had je ervoor dan? Nou ja, eigenlijk niet. <laughs> Eigenlijk niet. Nee, ja, ja jullie kunnen me uitlachen, maar... Uh... Maar, ja, zo'n rekenmachine is wel vet. Met een handje. Zet, ja. Zit er wel zon energie op, of... Uh... Nou ja, ik leg hem soms wel eens in de zon, maar uh, dan uh, verkleurt hij. Dus dan moet ik weer een nieuwe kopen. Hoeveel heb je er nou gekocht in totaal? Nou... 12, 13. zeven... Vijftien, ja. Nee, het was 15. ja. 15. 15, Oké. Okay. En uh, even, even vragen. Um, hoe ben je nou op dat hele idee van die rekenmachine gekomen, Erik? Ja. Ja. Uh, nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Je weet het eigenlijk niet meer. Nee. Maar wat, wat doe je in het dagelijks leven, Erik? Vertel. Er We willen ik wel een beetje de man, man achter de rekenmachine Ja, Dat willen wij wel eens weten. Wat zei je? Wij willen weten, de man achter de rekenmachine, wat doe jij in jouw dagelijks leven? Ik zit op school. Ja. Het, uh, ja. Ik woon uh, en woon in, in Vogelzang. Ja. Ik zit op het ECL. ECL, ja. Ja. Is het een oh, beetje een wel. leuke school? Of, uh? Ja, mooie meiden. Mooie meiden. Mooie ja, meiden. Is, is dat Is, is dat alles? Of? Nee, ja, maar ze zien me nooit staan, hè. <laughs> ah, ik wou net aan je vragen. <laughs> ja, misschien als je dat, als je die rekenmachine in de lucht haalt, misschien komen ze dan al van alles. Oh, dat, dat komt niet. Ja, maar ze denken dus dat ik homo ben, omdat ik een roze rekenmachine heb. Oh. Uh, roze? Maar dat, dat, ja, roze is toch tegenwoordig de, de nieuwe kleur voor de man, of niet? Roze is het nieuwe rood. Nou, je, je, hebt, uh, je hebt meisjesroze. Nee, maar je hebt jongensroze. homo roze. Ja, meisjes. Ja, nou ja, dus ik, ik denk dat ik uh, de... Ja, de homo heeft genomen dan. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar is uh, even, even... Doe jij ook nog, heb je ook nog iets van een, van een bijbaantje of heb je nog hobby's? Wat, wat doe jij allemaal in jouw vrije tijd behalve school? Ik werk uh, op de ijsbaan. Op de ijsbaan, en wat doe je daar? Ik uh, eehm... <laughs> ja, precies. Ik... Leen... ...skates uit. Ja, op de ijsbaan. Schaatsen. Ja, dat bedoel ik. Oké, okay, die leen jij dus uit. Ja. En uh, is dat nou een beetje spannend werk? Want ik, als ik nou daarover na ga denken, dan heb ik het idee van, je staat er van, nou meneer, maat 44, maat 43. Ja, maar uh, daar hebben jullie het helemaal verkeerd, want je praat heel veel met de klant. Je bent heel sociaal. Uh, ja. Maar waar heb je dan over? De Kostense bankpas of? Nou, nee, maar je kan ook de skates verkopen kopen en Achter heb je nog een En, en wat, wat, kost, wat zou mij een paar skates kosten dan? ja Wat voor maat heb je? Maat 43. De... En dan wil je de, de viking of een ander merk? Dus nou de... doe maar maar, doe maar gewoon een ijshockie, de... ijshockie schaatsen, vriend. Een ijshockie schaats, ja want vikingen zijn dan de, gewoon de lange schaats <laughs> Maar een, een ijs... Wil je met kliklaks of gewoon vast? Nou ik wil graag met allemaal ledlampjes erin. Ledlampjes? Dan moet je naar Geox. Want ja. <laughs> als je gaat stampen ermee dat er licht uh, komt hey, uh, Maar even de vraag: ik ben natuurlijk echt een debiel op schaatsen Ik heb het uh, ooit wel eens ja, geprobeerd Dat, dat heeft mij heel veel pijn gedaan Heb je ook schaatsen met dubbele ijzers en dan niet alleen in kindermaten? Nou, we kennen jou beter gewoon zo'n rekje geven, Mike een uh, oma-rekje uh, Nee, maar even vragen, nee, die heb, die je ook, heb je van die dubbele schaatsen Twee van die ijzertjes eronder, of drie? Nee, geef nee als die, die hebben wij laatst niet Want die zijn echt alleen maar voor kinderen en als, ik nou zeg, en als ik nou vraag of je ze voor me kan, kan laten, kun je ze speciaal voor me laten maken? Want ik wil ook eigenlijk wel een leuk kleurtje hebben dan. Ja, dat, uh, dat weet ik allemaal niet. Dat weet je, Jij ja, werkt daar toch, dat behoor je dan door, toch, toch te weten. Dan moet je bij zijn baan zijn. Ja, maar de dingen die ik, die ik heb. Ah oké, okay, maar heb, heb je ook nog iets uh, voor, voor mensen die willen schaatsen, ja, net zoals ik, dan niet toch wel een beetje een handicap daarin hebben? Dan moet je golven. Wat is jouw ja, handicap? Dat uh, moet je ja, niet heb vragen. ik niet. Wacht, wacht, wacht hij, hij wil wat zeggen. Herhaal het eens. Wat? Erik, je, je zei net wat, maar ik verstond het niet helemaal. Nou, dat zeg ik. Dan moet je niet gaan dan moet je gaan Kijk, dat ah, worden maar, we ik wil, ik wil toch een keer het ijs op, weet je, want Rientje Ritsma is toch nog maar een held. Dat zou, ik, dat zou ik zeggen. We hebben rekjes. Rekjes. Ja. <laughs> ja. Dat heb ik gehoord, elke ja. Zaterdag, elke zaterdag kan je bij ons lessen. Bij jouw Geef jij mij dan les? Doe jij dat ook nog of niet? Dat doet, uh... ja, omdat, ja, omdat jullie mij toch persoonlijk benaderen, wil ik jullie wel uh, een keer een lesje geven. Ja. Een proefles, en wat gaat dat ons kosten? Helemaal niks natuurlijk. Helemaal niks, ah, fijn ja, natuurlijk. Uh, ja, een chocomelletje na de les, maar dat is <lacht> niet hè? Nee, mm -hmm. ja, maar ja, als jij dat toch werkt, dan kan je die wel gratis voor ons regelen. Ja, maar het is natuurlijk altijd leuker om te krijgen van jullie. Ja, nou, dat <laughs> reed, ik heb wel raad, ik. Ja, dan regel ik wel graag. Dan heb ik er nog een verandering voor jullie. Want als jullie daarna het leuk vonden, krijgen jullie van mij nog zo'n rekenmachine. Hé, hey, Erik, heb jij wel eens gehoord? Hé, hey, luister eens dan, wij krijgen ook zo'n rekenmachine. Dan, hè? Ja, ja, Hij ja. wil ook zo'n rekenmachine. Wij krijgen vrienden. Erik, heb je wel eens gehoord van Shakira? Uh, ja, ja, zeker. Heb je dat lichaam wel eens Nou, als je nou even naar de website surft of gewoon je radiootje aanzet, dan krijg je hem te horen. Zal ja, ik jullie eerlijk zijn, ik heb hem nou zachter gezet. Je hebt hem nou zachter, zachter ja, gezet? Ja, want anders hoor je gegalm, hè? Ik ja, wil nou ik toch nog even ik... één ding weten. Kev, want eerlijk, uh, jij werkt natuurlijk. En in ieder geval heb je school, maar heb jij ook nog hobby's? Doe jij nog iets, iets leuks in je vrije tijd? Ja, ik. Uh... Sport heel veel. Ja, sport. En wat voor sport doe jij? Ja, schaatsen, schaats. ja, dat is alvast nummer één. Vind je dat raar dat ik schaats? Nee, nee. <laughs> maar ik, denk, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik uh... vind het pas raar als Mike gaat schaatsen. Ja, ja, ja. dat doet zeer. Hey, maar als jullie nou zaterdag komen, dan, dan kunnen we even gezellig schaatsen met z'n allen. Nou, nou, gezellig. Dat is de schaatsbaan en vogelenzang. Is dat ook vlak bij dat, bij dat huisje met die witte jasjes? Of heeft dat er niets hey, mee te maken? Wat denk je nou zelf? Dat ik uh, een eigen schaatsbaan in mijn tuin heb. Dat is natuurlijk de Ja, natuurlijk. Dat, dat verwachten wij in ieder geval. Dat, dat hebben alle vogelenzangenaren, toch? Ja. ja. Wij, wij denken, je nee. we hebben wel geld. Mijn vader die wou dat niet. Je vader nou, wou dat niet? Die heeft liever een zwembad. Nee, we hebben een bowling maar. Een bowling, een bowling! Oh, Oké, okay, dus we kunnen ook nog bij jou komen bowlen als, we dat, als, dat, uh, als je dat leuk vindt. Ik krijg net nou te horen van iemand die meeluistert, als ik ga schaatsen, dat ik gelijk op mijn plaatje ga. Ah, oh, ook, je nou, toevallig niet hoor, want ik kan schaatsen. Leuk. Nou, dan heb jij straks 25 nieuwe vrienden, want ik denk dat er straks nog 20 man op belt die zegt van... ...joh hé, wij willen ook schaatsles van deze professionele jongen. Nou, dat zou leuk zijn. Maar Erik... <laughs> ja We, we vinden het hartstikke leuk. Jij, jij bent toch gewoon een beetje de vriend van Knockout FM, vind ik. Ja? Oh, ja. Dat, wel een, dat vind ik wel een eer eigenlijk. Ik denk dat we je toevoegen op Hives. Oh, dat, dat <laughs> gaan we doen. Ja, dat komt helemaal goed. Oh ja. Wij oh, gaan okay. Erik toevoegen op Hives. Ja. Erik, uh, ken jij David Guetta of niet? Ja, zeker. Wat, uh, ken je ook die Kelly Rowland? Ken je oh. die ook? Nee, die uh, hebben we net al gehad, jongen. Nee, die hebben we nog niet gehad. nu nee, nee, even uh, dat weet ik even niet. Oh, nice. Nou, weet je wat? Gaan wij speciaal voor jou David Getta draaien met Commander. Wat vind je daarvan, voor jou? Ik vind leuk, vind het leuk. Ah, gezellig. Dankjewel Erik. Dankjewel. Als ik weet nog wat niet hier heb, dan eh, uh, hier ben ik nummer. Komt okay. goed, hoi. hoi Nou, dan gaan we naar nou luisteren naar uh, David Getta. Met Commander. The DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass, I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to beat the all. You see the way these people stay, watching how I fling my head. Dus we E I, I see my love maker from the time that I spent with you. make, because I'm your only mate, because I'm, 'Cause you make everything alright, when you hold it, it me tight, because you make everything alright, when you hold it, We zijn er weer! We zijn er weer! Ja. Oh, daar schrok je even, hè? Ik schrok, jongen. We <laughs> hebben je nog zo keurig zo'n planning ingewekt. En dan zit je zo lekker in die muziek. en dan... Godverdomme. Ach, joh, dat maakt niet uit ah, Geen stiltes. En je maar... luistert natuurlijk naar het, uh, net naar. Uh, even kijken. Afro Jack uh, met de Party Squad, Drop Down. Daarvoor hadden we een favoriet van mij, maken met Squeeze Me. Daarvoor hadden we Armen van Buren met Mirage. Daarna Shakira met La Tortora. Kijk het ding, jongen. Ik moet, dat... ik moet jullie Pas... zeggen. Veerlijk. Er nu uh, twee keer volgens mij armen oh, van buren, maar oh, dat maakt niet uit. Arme en, van en het is gewoon altijd en twee keer een feest, lekker, twee keer Rihanna. we hey, er ook nog tussen. nee, we hebben één keertje Rihanna gehad. maar dan komt er nog één. ja, maar dat zijn uit, ze maar, is allemaal. maar we gaan over op de agenda. de party agenda. want uh, ja. we hebben Pagina nummer vier. Ja. <laughs> Pagina. We zitten tegenwoordig in een, st st een strak programma, die hebben ja, we sinds vandaag ingedaan. En, uh, uh, het, uh, het, het werkt, het, het gaat, gaat echt uh, super lekker. Ja, dus to uh, Tonia, ja, jij mag beginnen met de eerste twee uh, oh, van vrijdag 1 oktober. De eerste drie zijn het toch of niet? Oh, oh, oh, oh. Mag ook. Je mag, oh ja, de eerste telen. drie mag je geven. Stomme tellen, oké. Okay. 1 oktober... Vrijdag 2010, dames en heren, hebben we eerst Erik Yves met 5Hour uh, in de Stalker in Haarlem. Dan hebben we ook nog eens uh, Disco 3000 in het Paradiso in Amsterdam. Dan hebben we Crank. Wat is dat? <laughs> <Yeah. laughs> Presenteerd. Oh, Presenteerd. Ja. Tony Ro Roar. Roar. Roar. In Puma in Utrecht. En dan is uh, 2 oktober voor... Wie wil hem? Nee, ja, ik ja, uh, pak, voor, ja Kevin. Nee, voor Kevin. Voor Kevin. Ik heb nog niet zoveel gepraat vandaag. Pak hem maar. Hey, 2 oktober uh, 2010 hebben we Q Dance, Present, Fusion, Heineken Musical Amsterdam. En daar wil ik even bij zeggen. Ja. Uh, het is 43 euro. 43 euro? Het is van half 10 tot zeven ochtends. Ja, precies. Volgende Jezus. hebben we de Club Col uh, Colombo, Partenaar uit Haarlem. En dat is een, uh, een tientje. is dus een Haarlem natuurlijk. Dan hebben we nog uh, Chucky World Tour. Oh. Harder's Plaza en Harderwijk En da dat is van 10, 10 tot 4, 4. Ja. En daar zie je daar prijs ik, bij staan Daar verwacht ik wel wat van Want dat hoor ik op slim FM en zo en ja. dat, is, uh, dat lijkt me echt een hele leuke Chucky er er, World Tour staat ook ja, helemaal geen prijs bij ofzo nee. Maar die Chucky World Tour ben ik wel heel benieuwd naar ja, Ga even naar de, web, uh, naar de website www.hardersplaza. Plaza En uh, daar kun je het denk ik wel vinden dan kan je zelfs karten naar de bioscoop. sportcenter, Racing. Oh, heerlijk. Bioscoop. Je hebt ook de club. Dan is dat bovenaan. Oh ja, de club. Hey Rob, dan hebben we aan het einde van de weekend... Hebben, heb jij nog wat van ons als goed ja, is? Terwijl Kevin even kijkt. Precies. Voor de prijs. Ja, uh, we hebben op uh, 3 oktober... Zondag... Ries in de Escape in Amsterdam. Mm -hmm. En we hebben nog... Electronic Entertainment's Triple... In de For Reasons... In ik wou Season zeggen. Ja, dat zat ik ook al aan Ja, te ja, ja, ja. En ik wil. Na, na, na, nou, dat wil to, uh, Tony. ik wil dat even zeggen. Voor vrijdag. Oh, ja. Waar wij verslag uit gaan uh, Vrijdag? Brengen. Waar gingen wij nou ook weer verslag uit doen? Mag, zal ik dat gewoon even zeggen? Zeg het maar gewoon. Op vrijdag hebben we gewoon een lekker in hier. Dichtbij in Zandvoort. Hoe heet in het? In Club dat, Ocean. Potion. Dat uh, weet ik niet. Kijk maar even hier. Hier? Ja, daar. Maar jij gaat vrijdag in ieder geval verslag doen in Club Ocean. Daar speelt zich ook al feest af, heb ik begrepen. Het schijnt het feest van 2010 te worden. Ja. Ik ben benieuwd, en dat is antwoord. Uh, moeten we eventjes naar... De... Ja, oh, wat, wat georganiseerd allemaal. Oh, het dan is zo'n gelikte... Oh ja, te... Nee, maar we hebben hem wel. Yeah. We hebben hem toch opgeslagen, op Events. Ja. Staat hij niet bij events? Dat uh, zou best oh, kunnen. Oh, oh. Ah, hier. Ja, kijk. Het heet House Fantasy. Ja, en uh, daar hebben we best wel wat uh, mensen bij, jongens. En wow. het is de Ice Cold Edition. Oh, ja, dat past wel bij het weer van nu. Ja, daarom. En we uh, hebben daar uh, Kenneth G., <laughs> Alvero, Mark wow. Ballon uh, Mark Benjamin. Ja, jij kan <laughs> even, ja, sorry, ik kan het vanaf hier niet eens hebben, Jetro Galloon. En Cubus. <laughs> En Ru Ruby Rhythm. En je vergeet er nog eentje. Ja, MC, MC Avi Abby Lady Rio. Ja, nou Lady die horen er ook Rio. bij. En wat nou wat leuk is, want ik heb deze oproep van uh, op huis gekregen. Maar van uh, Jetro Galung zelf. Niet ja. dat, ik, dat hij die uh, speciaal alleen maar naar mij van hé, hey, uh, ik sta daar. <laughs> maar hij is uh, vorige week, of ergens uh, die weken, uh, 21 geworden. En laten we nou. Het, het is dan de 21 of zo. Ik heb geen idee allemaal wat hij zeurde. Maar hij is dus 21 en uh, dat, dat viert hij een beetje. Dus uh, vandaar dat hij daar ook is. Oké. Okay. Dus ja, het is uh, allemaal leuk. Dus dat, uh, ja. Nou, dan gaan wij nog even luisteren naar het weekend. Uh, Alan Clark met Blow Me Away. Kevin gaat vrijdag verslag uitbrengen. Met Tony. Ja, met Tony. Hey, Mike, bedankt, Nogmaals, Alan Clark. Hey, Ja, blaas ons maar weg. Nou, dat is Ellen Clark weer goed gelukt vandaag. Heerlijk. Oh, heerlijk. Hé hey, jongens, het is alweer het einde van het programma, joh. Heerlijk, ja, hè? He? Deze week, oh, oh. Wat het zit er narigheid. weer op. Wow, wow, wow. <laughs> Wat een narigheid, hè. Hey. Het zit er alweer op? Jezus, Kevin, doe eens even rustig. Hou je, je binnen. Ja, maar... Jij hebt die uh, koptelefoon zo hard gezet. Dat ja. reageert de koptelefoon ja, ja, zo op. Daarom. Hé, uh... hey, maar uh, jongens, uh, even nog voor de duidelijkheid. Ja, Mochten ja. vrienden en vriendinnen van jullie dit gemist ah. hebben... Je kunt de uitzending, kun je altijd terugluisteren, Kevin, op knockoutfm.huis.nl inderdaad je bent gewoon naar de gewone site nee maar daar kan dat nog niet op op de gewone site heb ik alle herhalingen En wij hebben het over de herhalingen Kevin zit al helemaal gefocust op het reageren als jullie willen reageren knockoutfm.huis.nl en daar kan je ook door een link naar onze site gaan en daar ga je alle je kan beter gewoon naar onze site knockoutfm.nl en dan staan er genoeg high tekentjes overal. Oh, de en als je het leuk vindt, nodig ons uit. Want dan worden wij grote vrienden. En dan wij, je... wij komen graag een biertje bij jullie drie. Ja, ja wij precies. Wij komen graag bij jullie een biertje doen. En als jullie nou een keertje denken van, hé, hey, wij willen ook naar een feest. Zeg het, want dan kan je misschien een keertje, leuk verslag uitbrengen, waardoor je hier naar de studio kan komen en het kan vertellen waar je ja, heen bent gegaan. Ja, dat vinden we hartstikke leuk. Dat vinden wij leuk. Dus, geneer je niet, klop gewoon bij ons aan. Of bel. Word uh, de vrienden van no Knockout FM. Hè? Ja, en ik heb Precies. nog even een uh, vraagje natuurlijk. We gaan natuurlijk ook... Uh, voor uh, dit programma we hebben we natuurlijk een hele nieuwe wind er doorheen laten blazen. En ik heb nog even een vraagje. We gaan natuurlijk ook een poll toevoegen op uh, de Hives. En uh, dan uh, mogen jullie zelf aan, aanvullen wat jullie van deze aflevering vonden. Want het is natuurlijk weer helemaal anders dan jullie van ons gewend zijn. Dus of jij uh, wat vindt aflevering je 23 leuker vond dan de 22. Want daar zit dus het verschil. Of uh, vond je aflevering 23 leuker dan de eerste 22. Ah, ja. ja. De, de, ik moet heel eerlijk zeggen. Voordat we strakke richtlijnen in hadden, waren er ook hele andere programma's. Programma's van ons die, die hebben ook leuk neergezet. Maar dat was net iets, iets losser. Maar ik moet zeggen, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Lekker gedisciplineerd. Ja. Zullen we eruit gaan met dat laatste nummer, dames en heren? Ja, nee, ja dan, dat we vind ik een nog heel voordat we eruit moeten. Dus, uh... Only girl in the world. Ja, ja dat zijn hele nieuwe Zullen van die we hierna. Dat doen. Dat zijn lekker. Maar eerst even een afscheidje. Eerst even een afscheidje. Tony, Tony. start jij ons afscheid? Oh, zo. Oh, ja. ja. Lekker ding. Halve minuut. Nu. <laughs> nu. Dit was het dan. Vanavond, <laughs> het, was het was wel spannend. spannend. Maar, maar toch wel fijn. Ja, het was wel <laughs> spannend toch? Ja, het was heel spannend. Heel spannend want je maar krijgt het begin van de uitzending krijg je ineens een blaadje in ja. je handen gesmeed. Uh, gisteren gingen we het even uh, bespreken. bespreken. En ik dacht nou ja, ik, ik lag zo, zo te pitten. Mijn moeder heeft me wakker moeten schudden. Kevin, je dus neemt niet eens je eigen telefoon nee. op, schat, je slaapt het doorheen. En toen hoorde ik, ja, maar we bijna, zijn er bijna aan het huilen dat hij er niet is. Ik dacht echt ja, fuck it. Hou maar lekker verder, want ik had er gewoon echt geen zin meer in en geen puff meer voor. Maar en toen waar? kwam ik hier binnen en toen zat ik. Ja, hier heb je een briefje. Ik zeg, wat is het? Ja, er staan allemaal nummers op. Wat we gaan doen, oké? Okay. Dus het was eventjes. Uh, dus, uh, uh, voor kortom, mij. we hebben een strak, strak nieuw speelschema. Onze uh, viertal in plaats van elftal, om zo te zeggen, gaat uh, voor de bal tussen de palen. Weet je hoe ik het noem? Dit noem ik een beetje onze Pabo. Ja, dat is wel. Ja. Uh, Dit is onze Pabo. Is onze pabo. Ja, maar ja, ik, ik werk wel graag uh, via briefjes. Dat heb ik bij Reken. Ja, dat Maar voor volgende week hebben we dus al de plannen. Jullie gaan in ieder geval verslag uitbrengen van het feest in Club Ocean. Dat krijgen we volgende maandag te horen. Mike, wij gaan op ons schat zitten. Wij gaan relax op ons schat zitten. Jullie krijgen te horen hoe het was, wie er waren, wat het was. Of we nog gescoord hebben. Ja, dat is Qua DJ's. Qua DJ's. Komt helemaal goed. En We gaan nu luisteren naar Rihanna met The Only Girl in the World. Fijne avond. Fijne avond. Goed.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 De branden van vannacht bij twee Molukse centra hebben onder Molukkers onrust veroorzaakt. Dat zegt president Watilete van de Molukse regering in ballingschap. Het is nog onduidelijk of de branden in Hoogeveen en Nijverdal zijn aangestoken. Wel was er een poging tot brandstichting in Assen. De Molukse gemeenschap houdt vanaf nu alle centra en kerken extra in de gaten. Amsterdam gaat vanaf vrijdag alle kraakpanden ontruimen. Die dag wordt de anti-kraakwet van kracht. Afhankelijk bestond de indruk dat Amsterdam geen haast zou maken met de uitvoering van de wet. Als eerste worden de kraakers aangepakt die overlast veroorzaken. Burgemeester Van der Laan zegt dat hij niet blij is met de nieuwe Antikraakwet, maar dat hij verplicht is de wet uit te voeren. De kiesraad vindt dat Nederlanders in het buitenland makkelijker moeten kunnen stemmen. Zo moeten ze zich via internet kunnen registreren en het stembiljet kunnen downloaden. Nu gaat dat nog allemaal per post, waarbij geregeld dingen misgaan. Bij het invullen van het stembiljet mogen Nederlanders in het buitenland straks elke kleur potlood gebruiken als het aan de kiesraad ligt. Dat scheelt een hoop ongeldige stemmen. Het kabinet moet erover beslissen. Een agent in Burger heeft vanmiddag in een juwelierszaak in Almere een schot gelost toen hij een overval wilde voorkomen. Niemand raakte gewond. De agent werkt voor een ander politiekorps en was toevallig in het centrum van Almere. Volgens de politie Flevoland is het toegestaan dat agenten in hun vrije tijd hun dienstwapen dragen en in actie komen. De zoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is benoemd tot generaal. De ongeveer 27-jarige Kim Jong-un wordt gezien als de opvolger van zijn vader. Het Noord-Koreaanse regime zou ook al een bijnaam voor hem hebben bedacht. Hij wordt waarschijnlijk de briljante kameraad. Zijn vader is de geliefde leider. Het weer, de regen, strekt steeds verder weg naar het zuiden. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al.